Je hoeft niks te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl Luisteraartjes, hallo eh, Jacco, zijn we weer op zaterdag eh, 15 juli 2017. Ja, hallo Jacco. Hoi, goedenavond allemaal. Hallo. Hallo, ja ja. Wat een water, hè. Wat een water. Wat een regen Het Is het aan de week gevallen. Is het top nou? Is het top? Wat, hè Wat een hoop water is er van de week. oh ja. leven, Is het nou een keertje op? Uh? Ja, ik hoop het ja. Het schijnt woensdag weer, uh, <laughs> weer te gaan beginnen. Wel met hogere temperaturen, maar we moeten het nog maar zien. Hè. Gisteren was het nog een aardige dag, vond ik toch nog wel. Want ik vind het niet zo erg als het bewolkt is en het is een graad of 20, nee, 19, 20. En, uh, en ook al is er uh, af en toe bewolking. Ik vind het helemaal niet erg, weet je. Want de volle zon, jongens, nou, pff, dat is ook niet alles, hoor. Ja, en dat op mijn leeftijd. <laughs> ja, ik kan er niet meer zo goed tegen, die felle zon. Dus. Maar ik vond gisteren, mag het, zoals het gisteren was hier in Den Haag, mag het voor mij het hele jaar zijn. 19, 20 graden, af en toe uh, licht bewolkt, een beetje zon, meer niet. Voor mij, uh, ja, ik snap ook niet wat ik in Spanje heb te zoeken in de uh, volgende maand. Of eind van de volgende maand. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Dat overleven we wel weer. Je, je kan altijd nog de koelte daarop zoeken. Maar goed, ja, uh, Jacco, welkom bij... Uh, ja, bij Aloha Radio, hè, zeg maar. Hè? <laughs> uh, heb jij nog, uh, nog iets, uh, Jacco? Ik heb nog wel een paar onderwerpjes, maar... Heb jij, uh, ja? Ja, ik, ik heb wel een uh, nou, nou ja, nieuw, nieuwtje... Um, uh, dat, vandaag kwam dat naar buiten, daar is de afgelopen tijd al af en toe uh, opspraak over geweest. We, we hebben, laatst hebben we die, uh, die, die, die grote demonstratie, uh, uh, hoe heet dat, uh, die demonstratie gehad in Hamburg, zeg maar. Ja, ja. Uh, Waar uh, het, het, uh, het, het, het, het Zwarte Linkse Blok en Antifa en al het andere linkse tuig zou die stad verbouwd hebben en winkels in oh, okay. de gestopt ja, hebben ja. en auto's En, zo. Mm -hmm. en um, toen die, de, de burgemeester, die Olaf Scholz van de SPD, uh, die kreeg toen het commentaar uh, tijdens interviews dat hij zijn. Uh, zijn bewoners en de, en, en, en, en de, en de goederen uh, niet afdoende dus zou hebben beschermd tegen dat tuig. Mm -hmm. En uh, dat hij alleen maar gekeken heeft hoe hij zijn eigen zakken kon vullen door die goede sier te maken met die uh, G20-leiders daarheen te krijgen. En zeg maar, dat hij scheid heeft gehad uh, aan, aan, aan de burgers van zijn eigen stad. En uh, die, dat heeft, had hij van zich afgeschoven, die verantwoordelijkheid. Hij had gezegd van, ik, uh, ik heb vooraf in een, uh, in een briefing beloofd dat ik de veiligheid garandeer van alle burgers. Ja, ja. Uh, zeg maar, maar mm. uh, nu is er, um, zijn er documenten opgedoken, die zijn vrijgespeeld door mensen in zijn omgeving. Die hebben die docu documenten ontvreemd zeg maar, en aan een journalist meegegeven. En daar staat eigenlijk min of meer in de instructie aan de politie van beschermde G20-leiders en be fuck de bewoners van Hamburg. Hmm. Oh ja. dat, staat natuurlijk niet zo, dat staat er natuurlijk niet zo expliciet in. Maar... maar het komt er wel op neer, uh, er, zeg maar. Het staat niet in dat de politie de instructie kreeg om vooral uh, dat, dat kleine stukje waar die leiders zaten, om dat goed te beveiligen. En dat Antifa dan de hele stad in de fik steken en, en alles kapot maakt. En hij is zeker socialist, die uh, man. Juist, Ja, inderdaad. dat dacht ik al. Ja. Dus, uh, hm. ja. Er uh, waren echt gewoon uren. En dat, dat, uh, dat heeft de media, ja, de media is ook van de linkerkant, dus die laat dat niet zien. Hmm. Maar er zijn dus gewoon echt uren geweest dat dat tuig gewoon, zonder dat er politie in de buurt was, door de stad heeft kunnen stralen. Hmm. Mm -hmm. En de bevolking was doodsbang geweest, maar iedereen die daar commentaar op gaf, dat werd allemaal de kop ingedrukt. En ze mochten niet met kranten praten met en met buitenlandse journalisten. Ja, maar nou ja, jullie weten dat ik anti-extreem links ben. Ik ben niet tegen sociaaldemocraten of liberalen of ge gewoon uh, seculiere hoe noemen ze dat, mensen die zeg maar, zich socialist noemen... maar ik ben wel tegen, veil gekant tegen extremistische groeperingen... zowel extreem links als extreem rechts. Hè. Daar, want ik heb straks ook nog iets over extreem rechts te zeggen... Ik vind uh, ook mensen denken dat ik uh, alleen maar anti-links ben. Nee, ik ben ook anti-extreem rechts. Dus alles wat extreem is, of het nou geloof ik. Alles wat is, extreem is, slecht. Alles wat ja. extreem is, daar ben ik op tegen. Ik ben niet tegen socialisten die het goed doen voor hebben met de bevolking. Ook niet tegen liberalen of christendemocraten. En uh, SP of oh, GroenLinks, er zitten ook goede mensen tussen, tuurlijk. Maar ik heb gewoon een hekel aan mensen die die extremistische manier hun uh, gelijk willen halen op met geweld. en met. Uh, daar gaat het mij dus om. Dus even voor de duidelijkheid. Ga verder, Jacco. Ja, en, het, en hetzelfde, en, en zeg maar, het, hetzelfde, nou, zo, zo denk ik er ook over, zeg maar. En het staat dus mm -hmm. in een stuk van kwam en ook zo, zeg maar... Dat, dat dus, uh, een partij als uh, CDU, dat daar mensen zijn in de lagere regio's die gewoon hebben geëist dat, dat die relschoppels aangepakt worden. Dat die voor de rechter komen, alles en zo. Maar dat dan gewoon de top van zo'n partij, dat gewoon een stokje voor steekt dat die mensen voor de rechter komen. zeg maar ja, Een beetje raar. Uit, maar er waren geen Nederlanders, maar er waren wel veel mensen van buiten Duitsland die daar kwamen rellen. Maar er waren in ieder geval geen Nederlanders bij, hè? Die gearresteerd werden, althans. Nou ja, die gearresteerd zijn. Ja, maar. Ze hebben van de SP, daar zijn ze er ook geweest, heb ik gelezen. Ja, oké, demonstreren is geen punt. Dat gaat niet om de demonstraten. De mensen die alleen maar demonstreren en geen redden schoppen. Oké, dat moet kunnen, tuurlijk. Mag je demonstreren. Maar het gaat om de mensen die de rotzooi hè? Daar gaat het dus om. er zijn twee. ...twee demonstraties geweest. Alhoewel ik die geen demonstratie meer noem. Nee, maar tuurlijk terrorisme. niet, maar het er gaat. Is terrorisme, maar er is mm. ook een vreedzame... De, uh, Kijk, ja, die... die, maar die waar, waar, waar ik wel een mm. heel groot probleem mee heb... ...is dat, uh, dat er toch wel heel veel uh, uh, partijcorriveeën... ...van SP, PVDA, GroenLinks... ...en ook van een aantal linkse media... De Zo. rellen verdedigd hebben, of in ieder geval uh, gezegd ja, hebben: okay. van, Ja, dat gebeurt als je. Ja, maar dit is nooit goed te keuren. Hè? Nee, bedoel, dit kijk, is nooit Weet je, als het, nou rechts, Echt, als het je nou je een, een rechtse, rechtse demonstratie was geweest, had ME er sowieso op ingehakt. Zeker in Nederland. Maar het leger nog tegenaan Desnoods, maar dat vind ik ook niet. Kijk, ik vind elk geweld vind ik niet goed. Of het nou extreem rechts of extreem links is. Of, of van een religieuze groepering, of nou christenen, joden of moslims zijn, interesseer me niet. Iedereen die, die geweld gebruikt, moet je gewoon keihard met tien keer zo hard geweld terugslaan. Geweld gebruik je gewoon. Je mag demonstreren, tuurlijk mag je je mening zeggen. Maar geweld blijft met je poten van allemaal spullen en lichaam af. Geen geweld. Iedereen die geweld gebruikt, alleen oh, uh, ja, uit verdediging dan vind ik. Maar ze komt demonstreren. Dan kom je om te demonstreren en niet om rots uit te trappen. Simpel toch? Je komt, maar als wij zoals het is, ze brengen hun eigen achterbanning, op die manier. En dat vergeten ze. Er, er, er, er is een theorie over, hè? Mm -hmm. um, kijk, wat ze eigenlijk willen doen, die G20, de 20 machtigste landen van de wereld. Zegt men. Dan hoe zou je die? Uh, hoe zou je die meer macht kunnen geven... maar ook zo dat de mensen dat willen. Dat ja, maar die meer weet je, ik, ik moet wel één ding even, even één punt aanhalen. Ik kan begrijpen dat mensen tegen die 2G20-top... Uh, uh, dat mensen dat uh, bepaalde dingen tegen zijn. Ik kan me be best voorstellen, hoor. Ik, mm -hmm. ik ben ook niet met alles eens wat de wereld lagers Ja, maar in artikel gaat dus voor... hoe, hoe, hoe zou je het van elkaar kunnen ja. krijgen dat mensen ervoor zijn. Ja, dat en, weet ik niet. Ja, dan moet het in hun eigen dat... belang zijn. Weet je. Het moet in het belang zijn nou, van de mensen. Dat artikel dat suggereert. En, en, dat artikel sur, dat suggereert. Van, stel je voor. dat je, je hebt een G20 top. En mensen zijn er eigenlijk allemaal op tegen. Tegen die, die, tegen die, die, die, die, die, die bobo's. Die daar komen. Van die, maar je wil eigenlijk dat mensen ervoor zijn. En je wil dat mensen. De, de, juist die kant op, op gaan. Zeg maar. ja. Hoe zou je dat kunnen doen? Nou stel dat. Um, je organiseert het. De, je, als, geet, als, als top, zeg maar, hè? Als, als top 20 landen en de machtigste mensen van de wereld. Stel je voor dat je organiseert het zelf. Hoe draai je burgers in de handen van de heersers? Simpel, door ze bang te maken. Door hun fietsen, auto's en goederen in de fik te steken. Door de winkels in de fik te steken. Door zelfs peuters en kleuters te bedreigen. Door een stad in de fik te steken en dit anarchie te noemen. De G20 wordt nu gekoppeld aan geweld. Maar. ...niet aan het geweld van de G20-leiders... ...nee, het zijn de tegenstanders ja, van de ja. g 20 Nee, dat, inderdaad. De demonstranten hebben zich als geweldige idioten laten kennen. Dit pakt dus alleen maar positief uit voor de leiders. Het ja, zijn de ja, precies. De... Precies. Ja, en misschien willen ze dat wel, weet ja. je. Dat kan ook een vies spelletje zijn van de wereldleiders. Ze ja. laten het gebeuren van... ...zie je wel dat zij verhoudt zijn. Wat dat betreft vind ja, dat ik die linkse zijn. demonstranten ja, ik wel gelijk hebben. Ja. Ja. Oké, okay, dan zijn we daarmee eens. Kijk, het is, het is gewoon een spelletje van... ze laten het gebeuren, want kijk... het zijn niet allemaal uh, mensen met een politieke achtergrond. Het zijn ook vaak hooligans tussen... en mensen die lekker willen rellen, rotzooi trappen. Net als met dat voetbal, met relletjes. Er zijn vaak mensen die komen niet voor het voetballen... maar die komen om rotzooi te trappen. Ja, kijk, je, die moet je aanpakken. Een grappig feitje is van... Ja. Een, ja, dan gaan we weer, maar... Een grappig feitje is van hoe, hoe dom bijvoorbeeld, um, nou, hoe dom anti-links, antifa en ook uh, bijvoorbeeld anti-trump uh, mensen, hoe dom die zijn. Er was een anti-trump rally georganiseerd door antifa in uh, Amerika, in Chicago, ergens. Ja? Mm -hmm. En de de, de, de, die, er was een gozer daar en die vroeg of hij uh, ook die mensen mocht toespreken en dat, mo dat mocht. Die kreeg, die kreeg de, de, de megafoon, zeg maar, die mocht die protesteerders toespreken. Wat die, maar wat ze niet wisten, wisten, dat die gozer gewoon een undercover journalist was. En die gozer, die ging gewoon één op één ging die gewoon teksten van speeches van Hitler voorlezen. Okay. En die gasten allemaal juichen en van, oh geweldig, ja, ja, geweldig. Terwijl hij stond, dus die eikels hadden dus gewoon niet in de... En ondertussen zag je in beeld gewoon de speech van Hitler voorbij scrollen. Mm -hmm. Die eikels, die, link, die, die linkse knuffelhuis die stonden dus allemaal te schreeuwen oh geweldig, ja, ja, geweldig, ja, ja, helemaal, helemaal blij en alles zo. Die zaten dus gewoon naar een speech van Hitler te luisteren, waar ze het dus compleet mee eens waren. Nou, waar weet je wat ik nou zo raar vind, hè? Kijk, kijk, Hitler... Kijk, het, uh, het heet nationaal-socialisme. Socialisme, dat vergeet men dan. Kijk, het, het fascisme en nationaal-socialisme, er zijn twee verschillen tussen het fascisme, uh, bijvoorbeeld Franco had geen hekel aan Joden. En Mussolini nee. in het begin ook niet, hij had alleen de Joden vervolgd omdat hij Hitler wou naapen. Mm -hmm. Kijk, het fascisme op zich was niet racistisch, maar het was gewoon een bepaalde nee, ideologie. Die wilde, die wilde geen gehandicapten, die wilde een perfecte maatschappij, dit, wat, bla, bla. En het nationaal socialisme, die, die begon, eh, want Hitler was een nationaal socialist. Dus ja. er is een degelijk verschil tussen een fascist. Hij komt en een, ook uit de arbeiderspartij. En, juist, kijk. En, kijk, want Mussolini was ook socialist in het begin. Hmm. maar dat is gewoon pure fascist was dat in het begin dan ja, maar wat? het is allebei niet goed, te gaan, het niet om maar uh, nationaal exact. socialisme exact. die was gekant tegen joden en mensen van een andere uh, uh, ja, ras zeg maar dat is het dat, uh, nationaal socialisme is racistisch uh, het is alle twee niet goed, fascisme en, en nationaal socialisme, ik moet er allebei niks van hebben, of min van het communisme, vind ik ook verwerpelijk want het zijn allemaal extreme uh, kanten van de politieke spectrum. En ik vind uh, hetzelfde voor religie. Ik vind het prima als je een moslim, christen, jood. of weet ik in mijn schot waar je in gelooft. vind ik allemaal prima, maar niet met geweld en dwang te paard gaan. Nou, als je weet, ervoor weet, kiest, weet, prima. Weet je, wat, weet je wat ook is? Uh, bij, bijvoorbeeld, zeg maar. Um, um, um, zo iemand als bijvoorbeeld uh, Trump nu. en ik moet eerlijk zeggen. dat... Wat, soms vind ik het zelf ook echt totaal maloot. Maar goed. Soms zegt hij ook wel eens zinnige dingen. No. Uh, <laughs> uh, maar volgens mij is Trump... bijvoorbeeld heel erg aangevallen... opdat hij zegt van... Amerika eerst. Amerika first. Maar, bijvoorbeeld... Mahatma Gandhi zei India first. India is... Ik denk altijd aan India. India is voor mij het belangrijkste. De rest doet er niet zoveel toe. Che Guevara, Argentinië... Ja? Argentinië first. Hè? Argentinië nee. moet groot en sterk worden... En de rest, uh, Fidel Castro, Cubazelfde verhaal. Uh, Stalin, ja. Rusland, verhaal. Nou, ze waren gevaard ook nationalisten. Hè? De... Dat zijn allemaal nationalisten. Ja, eigenlijk dus, wel, ja. Is, is, is verkeerd, wat is er verkeerd aan om je eigen land groot en sterk te nou, maken? Nou, weet je, kijk, kijk, natuurlijk, elk land wil natuurlijk groot en sterk zijn. Maar daar heb je het alweer. Uh, ik zie het liever. Uh, kijk, eh... Uh, Eigenland eerst en de rest uh, telt niet mee. Dan heb ik zoiets van, nou dat vind ik nou niet echt. Uh... Ik ben meer iemand die zegt van, nou ah, jongens, uh, Nederland voorop. Uh, zeg ik oké. Okay. En dat is dan een voorbeeld van de rest van de wereld. Nederland voorop, Nederland first. Maar we trekken de hele wereld mee. We gaan die landen ook leren hoe het moet. Dat is een soort solidariteit. Tenminste, zo zie ik het dan. Van Jongens, kijk, zo doen wij het. Nou, jongens, zo kunnen jullie ook. Waarom moeten wij andere landen helpen? Prima dat we het doen, daar gaan het niet om. Maar het wordt tijd dat sommige derde wereldlanden... eens een keertje na 60, 70 jaar... Hulp vanuit het Westen. Ze keert eens op eigen benen gaat staan. En dat legt niet maar aan de bevolking, ze, maar, ze moet... maar aan de machthebbers daar zo. Die, die, die, die, ze die ze spenderen ophouden, su dan? subsidiecenten in wapens en andere onzin. Maar ze moet dus ophouden dat soort mensen racistisch te noemen. Wat Trump nu zegt, dat zijn Fidel Castro, dat zijn. Dat zijn ze Castro, Dat zijn de zijn. zijn dat, zijn zijn, dat zijn Lenin zijn dat zei ik dat zei ik iedereen, iedereen wil het beste voor zichzelf. Laten we eerlijk zijn, toch Jacco? Jij wil ook graag een goed leven. Ik wil een goed ja. leven. Nou hoor je mij niet klagen hoor, daar gaat we niet om. Maar ik gun een ander het ook, weet je? Ik bedoel, zo, zo, als je het zo bekijkt, dan doe je het gewoon goed. Maar en dan moet je dat ander ook de mogelijkheid geven. Toch? We helpen ermee. Niet uh, om elkaar kapot te concurreren, want gezonde concurrentie... Is alleen maar goed. Want jij bent misschien wel goed in dit. En dit land is weer goed in wat anders. En dan kan je elkaar ondersteunen ermee. En zo hou je de wereldvrede in stand als die er ooit zou komen, hopen we. Maar ja, ik geloof dat eigenlijk als ik zo nu naar de wereld kijk. Maar ja goed, laten we het positiever kijken. Kijk, de Europese Unie is opgericht omdat ze nooit meer oorlog wilden. Maar ze steunen wel andere oorlogen. Nou, ja. een beetje raar. Dat vind ik gek. Maar uh, laten we een muziekje draaien. En dat is uh, Little Green Glassman. Nee, Little Glass Man. The Renaissance Man is dat. Ja, ja. Daar komt hij. Vrije geluid hoor je op Aloha Radio. Het station zonder reclame. Onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. Ja, en natuurlijk uh, je vrije mening, hè? Ja, oké. Okay. Um, ja, ik, uh, ik, ik las uh, vandaag op teletext. Uh, Zoals ik zou te snuffelen op televisie. Lees ik tot mijn stomme verbazing dat Rutte vindt dat de Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen, dus ze moeten kiezen of Brit blijven, of worden dan eigenlijk, of Nederlander blijven. Maar dan moeten ze wel in Nederland komen wonen. Dat vind ik toch een beetje raar, want er zijn heel veel mensen die van buiten de EU hier in Nederland wonen met een dubbel paspoort. Hè? Oh, dus onze eigen Nederlanders die moeten maar een paspoort inleveren als ze in Groot-Brittannië wonen. Of, of Verenigd Koninkrijk. Uh, nee, of het, ja, het is hetzelfde, maar dat vind ik een beetje gek. Nou ja, punt 1. Wettelijk gezien kan het niet. Dat kan hij helemaal niet uitmaken, Maar punt 2. Rutte heeft het niet zo met Nederlanders. Welzijn van een gemiddelde Nederlander boeit hem niet zo. Over zijn en, eigen uh, belang. Hij, uh, hij, in principe laat hij het wel toe dat... Uh, uh, eh, dat dat Syrië-gangers terugkomen naar Nederland, die daar mensen vermoord hebben en, en oorlog gevoerd hebben. En die mogen wel terugkomen, die houdt hij niet tegen. Ja, dat vind ik inderdaad uh, uh, dus, uh, dus, een beetje krom. Het, het bericht wat hij hiermee geeft is dat, werk je eigenlijk de perspokken in Engeland, dan, dan ben je in een klootzak. Maar ben, uh, uh, hak je een paar koppen af in Syrië, dan mag je gewoon terugkomen en ben je een goede jongen. Ja, je krijgt maar zes jaar gevangenisstraf als je daar al mee gedaan hebt. Nou, jongens. Maar ja, goed gedrag gaat er nou Ja, het is ook zo dat er zijn islamitische scholen in Nederland, heb ik gelezen. Dat, uh, mijn bek viel open van verbazing. Die, uh, die geven dan kinderen twee uur Koranles per dag. Nou, dat krijgen ze op de christelijke school nog niet eens per week, zoveel uur. Dan krijgen ze maar één uurtje in de week godsdienstles, wat ik heb meegemaakt, was maar één uurtje Waarom in de eigenlijk? week, En dan krijg je nog een subsidie. En dan worden de kinderen daardoor lekker gemaakt, door ze elektrische fietsen en tablets cadeau te geven. En de overheid vindt dat allemaal maar prima, en Koenders vindt dat allemaal best. Nou, ik heb dit schaait aan Koenders. <kugst> Zo, steek die maar in je oor. Meneer Koenders, als je luistert. Ik, ik vind dat um, um, <sus> religie ...heeft helemaal geen plek op school. Bel, welke religie dan ook. Precies. Nou Christendom, jodendom of islam. Religie vind, is iets school, persoonlijks, iets persoonlijks vind ik. Nou ja, een school is om feiten te leren. Niet om sprookjes te leren. Precies. Daar ben ik helemaal met je eens. Jammer voor de mensen die gelovig zijn, die luisteren. Ja, dat is prima. Je mag dat gelovig mag, zijn. Heel, mag maar zijn. dat gelovig. is privé. Dat is net zoiets als jij een bepaalde... Een ...seksuele voorkeur heb... ...of een politieke voorkeur... ...dat is iets persoonlijks... ...en dat is religie ook... ...en je mag een ander niet... ...iets opleggen wat jij vindt... ...als jij zegt van... ...ik, ik, ik, ik wil mijn kind... Uh, ...wil ik graag opvoeden... ...in een bepaalde geloofstraditie... ...prima, maar dan is het heel simpel... ...dan gaat hij gewoon vijf dagen in de week... ...naar een normale school... ...en dan kan hij op de zaterdag of op de zondag... ...kan hij naar een speciale school... ...voor... ...christen, islamiet, joden, noem maar op. Ja, en zelf betalen. Zelf financieren, niet door de overheid. Want ik ga niet mee betalen aan iets waar ik niet achter sta. En dat, dat geldt ook moet voor, dat voor, voor, voor, voor politiek. Dat moet dan gewoon door de ouders zelf gefinancierd worden. Ja, dat vind ik ook voor politieke ideologie precies hetzelfde. Het betalen. Als ik mijn kind op voetbal als ik, uh, stuur... Ja. ...dan moet ik ook gewoon betalen. Dus ja, maar vind ik, weet je wat ik raar vind? Hè? nou, ik toevallig over sport heb. Dat is de enige onderdeel waar je niet op bezuinigd is door de overheid. Sport, want dat is gezond. Nou, sport is helemaal niet gezond. Laat ik je zeggen vertellen, het is zelfs slecht voor je lichaam. Sport is gezond als je het, uh, uh, het toe doet. Als je elke dag gaat hard rennen of wielrennen of, of, of zwemmen of weet ik veel. Je lichaam slijt er alleen maar door. De, al die beweging. En als je werkt... Ja, dat is een heel mooi... allebei, mijn opa's waren allebei visser, vroeger, visserman. En die hebben een, nog nooit een sport gedaan... maar ze zijn wel 85 geworden. Maar als jij... Nou ja, vroeger ging dat allemaal met de hand... met die sleepnetten... en alles op, op zijn boot. Nou, dan ben je ook behoorlijk in beweging. Nou, een bouwvakker beweegt meer dan een topsporter, hoor. Laat ik je dat wel vertellen. Er ja, is een heel mooi boek over. Dat heeft Lichamelijke Oefening. Eerst is geschreven door Midas Dekkers. Ja. een heel mooi boek over. Oké. Okay. Uh, maar daar komt het ook inderdaad neer... dat sport veel te je, je kunt het heel simpel stellen. Bewegen is goed en gezond. Als het, maar je goed, als het maar goed doet, bewegen. Daar gaat het om. Ah, dat dan, vind ik wel. Fietsen, werken, dat is gezond. Maar, oh, maar niet hoordeel. te veel. Sporten is oké, okay, tuurlijk. Er is niks tegen sport. Maar dat doe je als je hobby. En, en, en je moet niet overdrijven. Je hebt mensen die elke dag 50, 60 kilometer per dag lopen. Nou, sorry hoor. Dat ben je bij mij niet helemaal goed bij je hoofd. Dat is tenminste mijn persoonlijke mening. Ik bedoel, dat wil je, je slaat daar juist van. Te veel beweging is ook niet goed. En de hele avond voor de tv hangen met een zak in je hand op de bank is ook niet goed. Oké. Okay. Maar alles met mate. Ja, toch? Ja, het meest trieste voorbeeld. Uh, nou ja, wat we hebben gehad is... Uh, uh, vorig weekend uh, is uh, van uh, Abdelhaak Nouri... Speler van Ajax, die uh, onwel wordt op het veld, acuut haatverhalen krijgt. En nu ernstige uh, en blijvende hersenschade ja. en heeft. Het is verschrikkelijk. Uh, ja, dat is generaal. zeker. Ja. Voor zo'n jong yogi die eigenlijk... Uh, ja, ja, ik, uh, vind, ik leef... vind het ook erg hoor. Bedoel, hele dus, laag, tuurlijk. Echt, het is echt een hele leven. Hij ja, leeft nog. Dus. Ik krijg de neiging om dat te zeggen. Maar het is echt een heel aardig jochie. En uh, ja, het is gewoon echt heel erg dat zoiets... Uh, dat zoiets... Laat ik, het zo, in. Laat ik het zeggen zo. Ik leef met de familie, vrienden en fans. en ja, We leven mee met ze. Echt waar. Ik ja, ook, vind eh, het echt, ja. Ja. ja, ik vind ja, het ook verschrikkelijk de, hoor. Dat wil, dat, wil je, dat wil je toch niet, zoiets? Ja, toch? Dat gun je niemand. Ja. Huh? En de, de, de, bij, de bijzaak ervan, wat ik dan, wat ik dan zeg maar, we zien, en dat vind ik dan mooi wat er omheen staat, is dat, uh, op, dat mo op dat moment zie je dat, zeg maar, in het algemeen, even genomen, het Nederlandse volk is zo slecht nog niet, weet je wel. Alles valt weg. Er is even ja, dat geen... Dat is zo mooi. Er is even... Er is even geen Ajax, Feyenoord. Harder Ken Feyenoord, Ajax staan door elkaar heen op een plein. Nou, dat is het mooiste Want... wat er is, toch? Gewoon... Ja. Dan, dan Eénheid en... onder elkaar, ja toch? Ik dus vind niet belangrijk... Dus even, ja, hoe moeilijk dat zo praten? Uh, gewoon, even niet belangrijk, Ajax, Feyenoord, PSV, maak even geen flikker uit waar je voor bent. Uh, en, en, en ook uh, moslim of niet-moslim of, of blank of niet-blank, maken. Zie je dan met zoiets, maak gewoon, en dat is allemaal bullshit, allemaal gelul. Ja, maar weet je, we zijn allemaal mensen, weet je, begrijp je wat ik bedoel? We zijn allemaal mensen. Maak niet ja, uit. ja, voor het gros je, je hebt ja. natuurlijk wel, je hebt natuurlijk echt wel van die compleet gestoorde, die op Facebook en Twitter gewoon de meest achterlijke dingen nog blijven zeggen, weet je wel. Ja. Uh, dat denk je, denk je, je echt bij je eigen denkt van hoe, hoe geestelijk ziek ben je. Dat je in zo'n situatie nog bepaalde dingen gaat zeggen. Ik ga niet eens herhalen. Maar dat zijn dingen die hebben dan met ras of geloof te maken. Ja, maar dat, kijk, dat, dat weet je. In. Kijk, als jij iets, iets, iets overkomt, een hart en varrugt of weet ik wat. Daar kan niemand iets aan doen. Kan je nee. niemand de schuld van geven. Klaar, punt. Simpel toch? Nee, nee, en dan, en dan moet je elkaar kunnen steunen gewoon. Ongeacht het je achtergrond. Maakt niet uit. ...die er overkomt... dan maakt het ook uit... ...of hij Oei. nou Ajax is of Feyenoord... PSV. Ja, weet je, ik de de vind die rivaliteit... De ...kijk, vroeger was het zo met die rivaliteit... ...met die voetbalclubs... ...dan heb ik het over de tijd van voor... ...en net na de oorlog, zeg maar tot 1969... ...was er boel Feyenoord... ...boel Ajax, boel FC Daag. Haag... ...maar... ...na 1969... toen ...de allereerste rellen in Rotterdam waren Engelse supporters die rotzooi veroorzaakten in het Feyenoordstadion. Toen waren de eerste Nederlandse voetbalrellen hier in Nederland veroorzaakt door de Engelsen. Ik wil niet de Engelsen overal de schuld geven, maar... Ja, da, da dat was was het was... overal de wereld dat En nu het is het overal, weet je. En ik geef niet de Engelsen de schuld, want iedereen die er al meedoet is gewoon fout. Ook al ben je geen Engelsman, daar gaan nee, niet Traditioneel maar... en Engels niet maar ik bedoel, voetbal, sport en muziek. Muziek ook. Muziek is saamhorigheid. Je houdt, ook al ben je. Uh, uh, maakt niet uit wat voor politieke achtergrond je hebt. Als je van dezelfde muziek houdt. Dan, dan luister je samen naar die muziek. Je geniet er samen van. We hebben het niet meer over de politiek. Je geniet van die muziek. En dan ga je niet over politiek houden horen. Dan ga je over de Rolling Stones of Queen. Of welke band je ook voor bent. Dan geniet je met zo Dan ben je even geen rivaliteit, weet je. Nou, en dat vind ik mooi met dat voetbal. Dat ze die jongen die dan nu dan met die hersen zit. Dat ze die 100% steunen. 200% zelfs. Misschien wel 1000%. Hm. En ik vind dat geweldig. Dat vind ik hartstikke mooi. En zo hoort het ook. En dat moet we nou, ook met op ik zag andere opzichten doen. Nou, al die ploegen die het veld opkwamen. Met een, met een speciaal t-shirt aan. Voor, voor, voor... voor, voor, voor voor de jongen en, en, en, en, en dat in wedstrijden, omdat de 34 was, dat wedstrijden in de 34ste minuut stilgezet worden en allemaal van dat soort dingen, weet je wel. Mm -hmm. En ook, ook, ook clubs van over de hele wereld en de spelers die reageren en zo. Ja, dan denk ik bij mij, het valt nog wel mee met de wedstrijd. Ja, maar weet je, vaak is het maar, ja... Ik ben misschien een zwart maar het is vaak uh, even zo, weet je. En morgen ja. loopt iedereen weer uh, over de straat met elkaar te rollen. En dat vind ik zo jammer, weet je. Kijk, we zijn ja. allemaal mensen. Het maakt niet uit of je bruin, geel, groen, blauw met hebt, spikkeltjes hebt. Spikkeltjes en, en, en, en weet ik veel wat. Of dik, dun, lang of kort. Dat kan mij dat allemaal schelen. Als zij oké okay bent, ben je oké. Okay, simpel. Zo denk ik. En ik denk, ja, jij ook wel, neem ik aan de meeste luisteraars ook, hoop ik tenminste. Nou, het zou mooi zijn als het altijd zo kon zijn. Oh, was het maar waar. Dat zou ik heel mooi vinden. Het zou mooi zijn. Ja. Muziek. Ja, daar zat ik net aan te denken. Gilly Coody van Springlish. Daar komt hij. was dat uh, van uh, girl Goody met uh, springers, of weet ik veel van andersom, dat maakt mij inderdaad allemaal. <laughs> ja. oké okay, Jacco, ja, maar uh, ik ga als Van de Wijk eens even wat nieuwe muziek downloaden, want ik geloof dat ik uh, die muziek uh, als eerder gedraaid heb geloof ik. Nou, dat vinden de luisteraars ook niet leuk, maar die denken, ja, die wil eens een keer wat onderzoen die heb ik vorige keer ook al gehoord, weet je. Dus dan ga ik ga volgende week, ik ga mijn best doen. De komende week ga ik allemaal nieuwe legale muziek downloaden. Dus geen rechtenvrije, dus wel rechtenvrije muziek. Dus geen uh, BUMAS Stemra, want dat mogen we niet draaien, want we hebben geen vergunning daarvoor. We draaien rechtenvrije muziek. En sommige muziek mag je dan wel draaien, maar die moet je dan aankondigen. Nou, dat, doen we, dat hebben we dus bij deze dan ook gedaan. Dus we gaan, uh, ik ga van de week mijn best doen om wat muziek te downloaden die de luisteraars nog niet gehoord hebben. Anders wordt het gouden, saaie poel. De onderwerpen zijn natuurlijk allemaal leuk en interessant en dit en dat. Ja, Oké. Okay. En uh, wij weten dat we zelfs luisteraars in Amerika hebben. Oh. Ja, ik kan dat op mijn site zien. Hè? Ik heb zo'n, zo uh, ja, als ik zeg maar rechtstreeks op mijn instellingen ga, om mijn website zeg maar, aan te passen. Dan kan je, heb je een optie, dan kan je zien hoeveel luisteraars je hebt of, of bekijkers dan van de site. Maar ik kan ook zien welke landen ze vandaan komen. Ik kan geen IP-adressen lezen, ik weet niet waar ze wonen of zo. dat hoeft ook niet natuurlijk. Maar er zijn er een aantal eh, vaste luisteraars uit de Verenigde Staten zelfs. Ik denk dat het Nederlanders zijn, dan zouden ze niet luisteren natuurlijk, want ze verstaan natuurlijk geen hol van, die Yankees. Maar uh, ja. en, uh, een paar uit Zeeland heb ik gezien, Brabant. Uh, Zeeland zou er helemaal kunnen zijn. Uh, nee, want die staat er niet bij. Ja, Hij uh, heb er wel een keer tussen gestaan. Dan zag ik uh, tenminste in ieder geval Nieuw-Zeeland staan. Maar dit keer niet, want het is van de laatste 90 dagen. Uh, wat je dan kunt zien. Maar er zijn er een paar uit de Verenigde Staten in ieder geval. Die een stuk of acht of zo. En god, dat is toch wel leuk. Ik weet niet of ze ook naar het programma luisteren. Want het kan ook zijn dat ze alleen de rest van de website lezen. Want dan hebben we hebben natuurlijk nog meer onderwerpen, natuurlijk. Ja, over uh, radioamateurisme, over de natuur. Nou ja, radioamateurisme houdt een beetje bij de natuur dan niet zo. Moet toch eens een keer doen, maar ja, goed. Daar is het meer een doorlink-ding. Uh, dat mensen zelf uh, op een bepaalde site komen. Dat ze dan de rest uh, zelf kunnen uitzoeken. Want anders wordt het te veel werk. Ik hou me meer toch bezig meer met radio. En dan uh, uitsluit het natuurlijk ook uh, deze podcastuitzending. En um, men, uh, ja, ik bedoel, uh, ik wil niet te veel uitbreiden. Want uh, dat, dat wordt zoveel werk allemaal. Dus ja, ik vind het wel leuk als mensen luisteren. Want dan gaat het hoofdzakelijk om, bij Radio. En uh, radioamateurisme vind ik leuk. Natuur vind ik prachtig. Ik ben niet zo iemand die bijvoorbeeld ja, voor de dierenpartij dit of dat... ...die vind ik een beetje aan de extreme kant, af en toe. Maar ik vind het zijn toch wel goed dat zulke groeperingen bestaan. Nou, eerlijk wezen, want ja, we onze natuur wordt al aan alle kanten bedreigd. Ik vind het toch wel goed dat er een tegenwicht is. Alleen vind ik dat sommige mensen wel overdrijven, vind ik. Omdat ze geen kip mag eten en dit en dat, nou... Kijk, als een kip een goed leven hebt gehad, moet dat gewoon kunnen. Ja, toch? die zijn er niet zoveel? Ze ja, ik heb het op tv gezien over varkens. Er was een varkens. Die werden dan op een. Um, ja, die liepen vrij rond. Die, konden, die zaten lekker in een modder en die waren vrij. En uh, ze aten af en toe een muisje of, uh, of weet ik wel wat ze tegenkwamen. En die liepen echt gewoon rond de boerderij. Gewoon, die liepen vrij rond, niet opgehokt in hokjes. Dat ze zich niet konden bewegen. En toen gingen ze die beesten slachten. En uh, wat gebeurt er? Zelfs de eigenaar die heeft meegegeten van zijn eigen varkens. Er waren ook twee varkens. Wat bleek nou? Die varkens smaakten beter. Waren gezonder voor, als voeding. Gezonder voor de consument als varkens die in zo'n hok zitten, weet je, met de duizenden tegelijk of zo, weet je. Die beter, het vlees is ook minder vochtig, want het moet droog zijn, dat heb ik op televisie gezien, maar blijkbaar, nou, zo zie je maar al die grote megastallen, al die dingen, het werkt niet, het is, niet, uh, het is min, ja, minder gezond zou ik niet zeggen, maar het smaakt minder lekker. En uh, ja, een, een dier die ze naar nou, zijn zin heeft en die dan, uh, nou ja, op een gegeven moment wordt die ook geslacht, oké, okay, daar kan je niet omheen. Maar die heeft een goed leven gehad, dus, dus dat vlees is ook lekker daar. <kijkt> en uh, ja, ik ben, uh, ik vind natuurlijk, als je, uh, je hebt mensen die eten, helemaal geen vlees, die vinden dat zielig nou oké, okay, moet kunnen. Oh, het is jouw keuze. Kijk, ik vind wel, uh, de dierenwelzijn wel belangrijk. Een dier heeft ook gevoelens. En uh, ik kun je wel zeggen, ja, dit zijn maar beesten. Ja, kom nou even. Maar dan ben jij ook geen knip voor de vinger. Want jij wilt toch ook een goed leven? Nee, mensen, dus uh, ja. Een dier... Maar we hebben een, uh, sinds van de week hebben we nog een ander probleem erbij. En vertel. Uh, deze week is officieel door de Tweede Kamer heen gekomen... Uh... Uh, sleepnet Heel. en voor sommige luisteraars in, uh, die dit niks zegt wat sleepnet is uh, we hadden al niet veel uh, privacy meer oh dat ja. Ja, ja ja we hebben nu nul privacy als ik ga ieder je gegevens bewaren he? ieder, ieder sms'je ieder telefoontje Ieder dingetje wat je intikt op je computer in je browser vanaf nu wordt alles opgeslagen en drie jaar bewaard. Maar nou, ook, ook als je gaat, op, dat, dat geldt ook doen. als jij laat op website. Laat mij even afmaken. Laat even ja, sorry, maken. Neem je niet want dan hoor ik mensen altijd gelijk zeggen: Ik heb niets te verbergen. Maar wel, die, echt wel. die er is. Ja, we hebben allemaal wat te verbergen. Ach, in Amerika. Bijvoorbeeld in Amerika had je al sleepnet. Het heet daar alleen PRISM. Of uh, een ander programma door, uh, door de FBI CIA, Stella Wind. Uh, slaat alles op van iedere Amerikaan wat hij online of telefoonties doet. Dan is het bijvoorbeeld zo daar, dat uh, heel veel van die data, die wordt uh, doorverkocht aan derde partijen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld banken. Ja. Bijvoorbeeld banken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in Amerika? Als jij naar een bank gaat en je wil een lening. Wat doet die bank? Die gaat eerst eens even naar je Facebook-profiel kijken met wat voor mensen jij omgaat. Wat voor, wat, voor, wat voor dingen jij, winkels jij bezoekt. Wat je allemaal zo vertelt. En op basis daarvan gaan ze bepalen of ze jou een hypotheek of een lening gaan verstrekken. Maar daar hebben hun toch geen ene donder mee te maken. Als, dus... ik nou, als ik nou bijvoorbeeld het bevallig zal spreken. Hè? Ik wil een fiets kopen. Ik heb een fiets besteld. Hè? Nou, daar ben ik ook een beetje, daar zal ik het zo even over hebben. Maar uh, dan heb ik een fiets besteld. Nou, oké. Okay. En uh, dan heb ik met jou op de, op de Facebook, met jou via de, de, de chat van de Facebook over politiek gehad. En uh, nou, je kunt VVD, dit, dat, VVD-zus, VVD-zo. En toevallig, die, die fabrikant is een VVD'er. Die fiets is niet te leven maar meneer. Oh, nou, dan wil ik die hebben. Nee. Nou, we hebben wel een Sparta of een Union of, of, een, of een, uh, een Gazelle. Nou, oh, die is ook niet met verkrijgen. Want ja, ja. Nee, nou, oké, okay, dan kan ik daar niks kopen. Want ik ben tegen de VVD. Maar, maar geen stom voorbeeld misschien. Maar zeg maar wat, nou, dan kan ik geen fiets kopen bij dat bedrijf. Nou. Maar ik weet niet of iemand voor de VVD is of voor de P vandaag. Ik zeg maar een stom voorbeeld hoor, maar zo kunnen ze jou helemaal kapot maken. Dus als jij ambtenaar bent bijvoorbeeld, je bent gemeenteambtenaar of rijksambtenaar, en je hebt een bepaalde ideologie waar mensen heen, want... Ze Tel voor dat je op Geert Wilder stemt. En je komt er openlijk vooruit op je werk. Nou donder op dat je baas er ook achter komt hoor. Alleen zal hij dat niks interesseren. Die denkt dat de jongens zijn werk maar goed doet. Maar nou zegt de wethouder. Die tegen PVV is. Die denkt hé hey, die Jaap die stemt op de PVV. Bij wijze van spreken. Hé. Hey, uh, ze moeten een stok achter de deur vinden. Om die gozer eruit te werken. Nou reken maar dat ze die vinden hoor. Reken maar dat ze die vinden. Leuk. Dat krijg je met dat soort praktijken wat jij net beschrijft. Ja, ik heb, ik heb, ik heb even wat dingen bij elkaar verzameld, zeg maar. Mm -hmm. um, het probleem is, is, is ook dat het dus, dus uh, niet alleen vaak bij justitie bij en zo... en, en veiligheidsinstanties blijft, maar dat data nog uit het verleden gebleken... Nogal eens lek naar derde partijen. Zeg maar. oh. wat, wat Sleepnet kort gezegd in, inhoudt, is dat geheime diensten die ongericht en massaal burgers mogen aftappen. Het is een scenario wat we tot nu toe kennen uit Amerika bijvoorbeeld uh, en, en andere buitenlanden, uh, hè, China en Noord-Korea en zo. Mm. De Tweede Kamer heeft dus uh, binnen afzienbare tijd deze wet aangenomen. Het sleepnet wordt dus. Uh, mm. Uh, onder mom van uh, ja, terreur en dergelijke wordt dus het uh, dus, uh, analyseren van gedragspatronen online, het gaat dus iedere burger uh, treffen, onschuldige mensen zullen gewoon in de gaten worden gehouden dat is een grens die je niet uh, over zou moeten willen gaan dat is de inperking van de privacy in overheden, maar ook bedrijven voor van vaak. in onze technologische samenleving zie je dat veel partijen zijn die heel goed in de gaten krijgen wat wij doen. De Googles en Facebook van deze wereld weten eigenlijk zo'n beetje nu 24 uur per dag waar je bent en wat je doet. Mm. En dat wordt door een uh, sleep net, gaat het alleen maar erger worden. Um, nou ja, vorig jaar staan er boeken over te schijnen. Er zijn in Nederland wel steeds meer mensen over bijvoorbeeld het overstappen van WhatsApp naar Signal. Nou ja, wij hebben dat vorig jaar geprobeerd. Het werkt niet, want praktisch niemand heeft Signal. Uh, dus dan, dan, dan, dan werkt het. Dan niet. moet je er reclame van maken op Facebook of zo. Dan of je, op Twitter. Ja, dat is heel ironisch. Het, voor Misschien ga ik dat, dat wel eens doen. Signal weet uh, dat, hè. Maar dus, uh, uh, Je hoeft. Ja, je zou ervoor kunnen kiezen om niet Gmail te gebruiken, wat heel erg privacy-onvriendelijk is. Oh ja. Um, <laughs> Gmail is namelijk, van Google, is namelijk, wordt allemaal, uh, de mail wordt doorverkocht. Je, je moet eigenlijk zo zien dat op het moment dat jij niet voor een online product hoeft te betalen, ben jij het product. Ja, dat klopt. Dat <lacht> is helemaal waar wat je zegt. Ja. Dus, uh, uh, en, uh, nou ja, er zijn dus heel veel. Uh, er zijn dus heel veel. Uh, uh, ja, dingen waar je eigenlijk van, van de weg zou moeten. Of het dan werkzaam is, uh, dat, dat, dat weet ik niet. Maar. Uh, uh, aan de andere kant van de week, wel heeft. Het uh, is wel grappig, de politie heeft uh, een, een illegale versie van Marktplaats. Op, van het Dark Web afgehaald. Had, is op zich natuurlijk altijd goed. Het grappige is wel dat ze nu denken dat, dat, dat, dat ze dan hè, dat, op dark web het dan hebben. Ze We hebben die, wel andere systemen markt, hoor. Op, op die illegale marktplaatsen <laughs> daar werden illegale goede, goederen veranderd en drugs en, en creditcardfraude. En, nou ja, je sluit die oh. site dezelfde avond en ontstaan er tien nieuwe. Ja, precies. Het <laughs> dus, dus ene komt kan wel grappig, weet je hoor. Het enige wat vind ik het wel, maar, wel leuk. Ja. ja, maar bijvoorbeeld een, een, een van de andere... Het is een soort kat en muisspel, hè? Een van de andere, andere uh, vervelende dingen met privacy op uh, is bijvoorbeeld dat er zijn uh, incasso-bureaus die denken erover om uh, video's op YouTube te zetten van wanbetalers. Nou, dat mag toch helemaal niet? Nee, dat mag, dat, dat, dat, dat mag dus helemaal niet. Uh, want dan praat je over nut en noodzaak zeg maar, om dat te mogen. De schandpaal. En, en dat is er niet. Maar ja, er zijn van die loesje incassobureaus die hebben dat schijt aan. Die zetten gewoon zo'n filmpje op YouTube. Uh, en uh, dan worden ze na een paar dagen wel gedwongen om het eraf te halen. Maar ja, dan is de schade al geleden. Ja, maar weet je wat het mooie is? Een hoop incassobureaus zijn van de maffia, hè? Ja, die <laughs> Dan word je gewoon in elkaar geramd als je niet betaalt. Ja, ja dat gebeurt gewoon, hè? Huren ze gewoon een paar Oost-Europese criminelen in en niet betalen? Dan verbouwen je, je huis even of je auto of, of, of pakken jou even. Gebeurt gewoon, hè? ook in Nederland. Ja, nou, daar, daar praat, de, praat de heer de Vries niet over. hè. Peter R. de Vries met zijn grote mond. Ja, want hij is bang dat hij dan zelf het slachtoffer wordt. Het is zelf een crimineel trouwens, gegeven Hij is vriendjes met bepaalde hè. Dat is al een keer op de media al geweest. Hij is een keer gestalkt door iemand, dan werd hij boos. Hij zei, jij stalkt toch ook anderen? Nou doe ik het bij jou, dan nou, ben jij eens een keer de lul. En houd je bek en rot op, zei hij, en stapte hij die zoute. En dan redt hij wat die man voor zijn sokken. Ik heb het zelf gezien. Dus uh, dat is ook geen frisse jongen hoor, die Peter Herdevries. En dan mag hij mij een rechtszak aandoen. Kom maar op, een klusje rauw klootzak. <laughs> nee jongen, ik heb niks met die... Uh, mijn staatsverslaggevers zijn net zo fout. Niet allemaal ja. misschien, maar de, de, de meeste wel. Want ze zitten niet voor niks in dat wereldje, want ze profiteren van twee kanten. Nou je eerlijk wezen, want ze moet toch een beetje vriendjes met die criminelen worden, toch? Als kan je niet alles te weet komen. He, dan maak je mij niet wijs. Ja, Piet is niet achterlijk, hè. <lacht> ja, ja. <lacht> Morgen lopen we misschien met een keugel in mijn hoofd, maar ja. Ach, dan weeg ik twee gram meer, drie gram meer. Ja, uh, uh, we hebben niet allemaal het even geleefd. Dat is zo. Een... Ja. Uh... Maar interesseert ja. het me niet. Boeit me niet ook. Dan word ik bedreigd. Ik ben ook bedreigd dus... hoor, maar het interesseert me. Weet je wel wat we ook eens met, met, met, met die privacy, zeg maar? Het, ja. Eigenlijk het, is het meest privé wat je hebt is toch wel je eigen gedachtenwereld, of je gevoelswereld. Ja, maar, je maar, maar weet je, dat is het probleem juist. Ik, ik, ik heb mensen op mijn onder mijn Facebook-vrienden die alles wat ze doen en denken, ja. wat plaatsen ze erop. Dat moet ze juist niet doen. Ja, als Kijk, mensen die in een dronken buien, zeg maar, ja, iets erop zetten. Bijvoorbeeld. Kijk, Kijk ik heb ook wel eens dat het ik dingen schrijf waar ik achteraf denk: van nou, nou ik hem er ook weer af hoor. Maar ja, het hebt ja. er al wel gestaan, dus het staat toch ergens geregistreerd. Kijk, kijk weet, weet je wat het is? Kijk, zoals wij hier nu ook zitten, dan kunnen we onze eigen mening geven. Dat doe toch, wel, ik Die kan afwijkend zijn van, van wat gangbaar is, maar in een vrij land moet dat kunnen. Natuurlijk ja, moet dat kunnen. Uh, het probleem is dat uh, iemand anders kan daar, uh, kan daar een reden in zien. Om, om, om jou aan te klagen of om, om jou wat, eh, wat, wat aan te willen. Kom maar op, kom maar op. Ik luisteraar. Eh, het, het, het, Graag dus, zelfs. Dus. Zeg maar, normaal, normaal zeg maar bijvoorbeeld een podcast zoals deze. Dat, dat komt niet veel verder dan een gangbaar stel mensen, weet je wel. Nou, maar ah, weet je wat het is? Stel maar, dat er 1 miljoen mensen naar luisteren. Of... We hebben gemiddeld iets van... Nog geen twintig luisteraars... Uh, maar bijvoorbeeld uh, van SleepNet is bijvoorbeeld dat onder andere een podcast als deze wordt opgeslagen. Nou, voor mij mogen en, ze. Dat als jij een bepaald het is openbaar iets, dus. En, en dat als jij een bepaald iets uh, zou zeggen... Ik wat, wat, wat, wat, mag toch mijn mening zeggen. Wat extreem of, of gewelddadig zou zijn. Dat zou tot nu toe onge redelijk ongestraft blijven. Maar als Sleepnet in werking treedt, dan, dan werkt met keywords, dan zou je niet raken. Maar je, kijk, je kijk, we roepen thuis. allemaal wel eens domme dingen. Ja, weet ja. je. Kijk, iedereen zegt wel eens wat stoms, waar hij van achteraf denkt: van, Ja, okay, en de dat is ja, niet zeggen. Maakt, maar met, met een, iets als Sleepnet heb je dus de kans de volgende dag even de politie aan het ja, drukken, die even een babbeltje kan maken. Nou, weet je wat ik raar vind, hè? Kijk, kijk, dit is openbaar. Hè? Het wordt ook openbaar op Facebook geplaatst, dat weet je. Iedereen die zelfs niet op mijn Facebook-account zit, kan het uh, horen. Daar is het ook voor bedoeld. Het is een openbare podcast. Uh, en, en ja, en als ik een bepaalde, of jij hebt een bepaalde mening, of slepen iets naar voren, uh, wat wettelijk uh, gezien misschien net over het randje is, en of, maar net iets over het randje. Ja, kijk, het is niet, niet mijn bedoeling of onze bedoeling om mensen te kwetsen. Of, maar we willen gewoon de waarheid gewoon naar voren brengen. En als dat een beetje pijn doet voor sommige mensen, is dat niet mijn probleem, maar het hun probleem. En willen ze mij, of jou, of aloua Radio, uh, voor de rechter slepen, kom maar op. Ik lust je man kom maar. Ik ben niet bang voor niemand. Weet je, ik... Iedereen mag zijn mening zeggen. Er zijn mensen die, die, die elkaar uh, ziektes toewensen. Nou, dan kan ik wel de hele wereld aanklagen. Ik ben zo vaak bedreigd en uh, vervloekt of wat. Nou, dan uh, heb ik elke dag wel een rechtszaak. Kom even, hey. Maar ik bedoel, ja, kijk, als we een bepaalde, bepaalde politiek of religie uh, uitlichten, bijvoorbeeld bepaalde dingen. En, en, en dat doe ik niet om mensen kapot te maken gewoon gaan om mensen te waarschuwen voor bepaalde gevaren gewoon. Daar gaat het mij om, weet je. Ik wil mensen alleen maar waarschuwen voor bepaalde gevaren. En of het nou religie is, of politiek, of crimineel. Dat is mijn doel, ik wil mensen waarschuwen. Van, weet je. Maar als mensen het zien, als jij, ik voel me gekwetst. Ja, waarom voel jij gekwetst? Dat is niet mijn probleem, dat is jouw gevoel. Jij hebt er een probleem mee. Je hoeft niet te luisteren. En andere mensen nemen het misschien niet serieus. Of die denken, oh, die jaap die is toch gek. Nou, prima. Dan ben ik toch gek. Dan word je sowieso niet uh, dan word je als ontoerekeningsvatbaar gezien. Nou, oké, okay, dan ben ik dat toch. Prima, ik heb er zelf geen problemen mee. Maar goed, iedereen mag zeggen en denken, zelfs dingen waar ik niet eens mee eens ben. Nou ja, dat is jouw mening. Ik maak me daar niet druk om. Toch? Ja, en, en, en, maar mensen willen ook, hebben vaak ook een. Um, ja, mensen. Ik heb heel veel. De militairen in Amerika lopen bijvoorbeeld heel erg weg met Trump. Hè? Want onder Obama, ja, met Obama waren, waren de militairen niet echt blij mee. En een van de dingen bijvoorbeeld wat, wat, wat de hoop mensen niet weten en misschien dan ook niet willen weten, is dat op een gegeven moment. ...was er een groep mariniers en die waren gestationeerd in Egypte. En die, die zouden terug naar huis gaan in december. En um, toen had Obama gezegd van, fuck, nou, laat ze daar maar lekker zitten. Ik ga ze niet naar huis halen, die zitten daar prima, zoek het maar uit. Nee, die mensen willen ook graag uh, een keer naar huis. Huh? Mm -hmm. En wat, wat, wat mensen dan niet weten, en wat Deltje, denk ik kan dan ook niet graag horen, is dat op dat moment heeft Trump zijn eigen privévliegtuig ingezet, erheen laten vliegen, en, die, en die, maar, toen was hij nog geen president, hè, toen was ja. Obama-president, ja. heeft hij zijn eigen privévliegtuig gewoon, dat heeft hij zelf betaald, daarheen laten ja. vliegen, en die maar niet eens naar huis gehaald. Nou, dat vind ik toch hartstikke mooi. Kijk, je hoeft het niet met ja. die man eens te zijn, maar ik vind het prachtig dat die man dat doet. Nee, ja. maar... maar uh... En ja. het zit ook in, in, in de kleine dingen... zeg maar... bijvoorbeeld... er was een echtpaar... en uh, die, die hadden een ziek kind... en dat, die wonen in Engeland... en dat kind kon in Amerika... wel geholpen worden... en daar hadden ze de kennis wel... en in Engeland niet... maar er waren twee problemen... punt één, het geld... voor die operatie... en punt twee, dat... Het kind zou onderweg in zo'n vliegtuig kunnen te komen overlijden. Dus er was geen maatschappij die ze wou vervoeren. Wederom Trump, die gewoon een privéjet huurt. Dat kind laat ophalen, de operatie betaalt. En het verblijf van de ouders. Weet je, als ik, dat, want, want al, dat, dat willen de mensen niet horen. Weet je, ik zag heel eerlijk: als het mijn kind was geweest, zou zal die man heel dankbaar zijn. Ja, dat, dat bedoel ik. Dat is wat of, het nou je, of je het nou met hem eens bent, politiek of niet. De kant. Natuurlijk kan hij gewoon zijn dingen zeggen. En ja, en oké. Dat weet ik ook wel. Maar uh, voorlopig al doet hij dat even. Het zit alleen maar in de ene kant, weet je wel. Hmm. Ja, je moet dingen van twee kanten bekijken. Kijk, je hoort wel eens verhalen van één kant. Want ik volg het nieuws ook aan de andere kant. Hè? Want ik ben natuurlijk ook niet van gisteren. Dan hoor je de kant van twee kanten. Dan kan je zelf een overweging maken wat jij daarvan vindt. Maar... Dat is wat jij daarvan vindt. Ik wil nog niet zeggen dat het feiten zijn. Maar nee. oké. Okay. Ze zeggen ook wel eens van... Uh, uh, ja, ik heb eens iemand horen zeggen... Van iedereen heeft zijn eigen gelijk. Ze ja, maar uh, het gelijk. Wat is het gelijk? Ja, Wie gelijk. heeft er gelijk? Uh, wat is uh, de standaard voor... Het is waar of het is niet waar? Ja, uh, ik weet het niet. Het is meestal een gangbare vorm. Wat de meeste mensen vinden is de waarheid terwijl het misschien een leugen is, en wat de minste mensen achter staan is een leugen, terwijl het misschien wel de waarheid is. Nee, je weet, je het, weet het gewoon niet, ik weet het, uh, ja precies, dus je hey, weet het niet. Ik vind het genoeg, wel eigenlijk, denk ik, of niet? Ja, ik vind het mooi, zo, het was zo leuke, mooie onderwerpen, en ik heb nog één liedje uh, staan in de reserve. Zo denk ik zou uh, denken, Jacco, hartstikke bedankt voor je medewerking aan deze radiopodcast van Aloha Radio voor Zaterdag, 15 juli 2017. Dit was DJ Jaap en Jacco. Jacco, hartstikke bedankt. En graag tot de volgende keer. Bedankt Jacco. Bye bye. Maak mist niks via de podcast van Aloha Radio. Hoeft niks te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl